De motie van afkeuring van oppositiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie haalde geen meerderheid. Dan het weer op de meeste plaatsen droog en minimaal rond 14 graden. Overdag bewolkt met hier en daar een spat regen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhits.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 This Call Zfm. ZFM Ik heb dezelfde ogen En ik krijg jou trekken om mijn mond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 This life is more than just a real Het Ritme, ritme. van CFM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 Zit we gaan in de tijd Ach, we waren altijd samen Maar we raakten elkaar kwijt Had ik harder moeten vechten was er tegenin, heeft geen zin Het gaat zoals het gaat Toch wil ik zo graag weten We wonen samen. Jij en nog één keer samen. Te veel weten in Niet om lang te laten duren. Niet omdat ik je vermis, maar om even weer te voelen hoe het was toen het begon. En misschien het woord te vinden dat ik Of trouble, slide over here. Let your hands feel away. There's no better method to communicate. Girl, stop your talking words, just get in the way. I'll be your man. So, baby, come over from the end of the sofa. I'll be your man.